Maya de Bij Op een dag, ergens diep in het bos, daar hing een bijenkorf aan een boom. Het was een belangrijke dag voor iedereen daarbinnen. Want vandaag is de dag dat de baby's geboren worden. Maar dit is het verhaal over iemand heel speciaal. Ah, mijn ogen branden. Waarom is het hier zo donker? Dit is het verhaal van Maya de bij. Kom op, breng ze naar buiten. Blijf nu op jullie plek. Hm. Jou noemen we Maya. Hmm. Maya. Wacht. Waarom Maya? Waarom hebben we een naam nodig? Eh, uh, ik Ik wist niet dat ik vragen moest beantwoorden. Maar oké. Okay, we hebben allemaal een naam, zodat anderen ons kunnen roepen. Als ik gewoon zou zeggen: Jij, wij. Huh? Ja! Wat? Heb jij je tegen mij? <laughs> Zie je nu waarom we namen hebben? Ja! Want we zijn allemaal hetzelfde, maar toch anders. Dat is helemaal waar. Dat is een goed zoemende gedachte, Maya. Kom op allemaal, volg me naar buiten. Wauw! Maya was verwonderd. Het was alsof ze in een glimmende gouden ballon zat. Alle bijen waren druk met hun werk. Sommigen maakten de muren van de bijenkorf schoon. Anderen lieten pollen vallen in iets dat er uitzag als een diamant. En weer anderen liepen gewoon in een rij. En nu krijgen jullie allemaal werk. Degenen die de muren schoonmaken, zijn de schoonmakers. Dan hebben we de verzamelbijen, de werkbijen. Waarom moeten we allemaal werken? Wat voor bij ben jij? Bijen stellen geen vragen. oh, wees niet zo onbeschoft, Julian. Ze is nog maar een kind. Maya, we moeten werken. Want als we dat niet doen, dan zouden we allemaal verward en nutteloos zijn. Als de schoonmakers niet poetsen, dan wordt de bijenkorf vies. Als de verzamelaars geen nectar verzamelen... Wat is nectar? Honing wordt gemaakt van de nectar van de bloemen. Daar! Zie je ze? Dat zijn de verzamelbijen. Ze brengen nectar terug van de bloemen... en dan maken de werkbijen er honing van. De verzamelbijen brengen de nectar van de bloemen? Maar... Hoe dragen ze de nectar. Oh, jij lief klein kind. Een honingbuik, natuurlijk. We hebben er allemaal één. Oh, is dat waar ik honger voel? Nu hier? Oh, <laughs> nee, helemaal niet. Dat is je voedselbuik. Ah, uh, we blijven haar maar plezieren. We zullen je de hele dag vastzitten. Waarom kunnen we niet de hele dag hier blijven? Dagen gaan voorbij. Alle nieuwe bijen hadden verschillend werk gekregen. Sommigen maakten de bijenkorf van binnen schoon. Sommigen haalden de droge bladeren buiten weg en sommigen verzamelden nektar van de bloemen. Sommigen beschermden de bijenkorf tegen vijanden. Iedereen had een vaste plek, behalve Maya. Ze zag dingen altijd anders. Als iedereen de muren met hun handen schoonmaakte, dan blies zij gewoon tegen de muren... en vond dan dat het werk klaar was. En als de bijen in een rij liepen... Waarom val je mij lastig? Oh, iedereen is bezorgd dat ik mijn plek niet kan vinden. Dus kijk ik of ik zo kan proberen te lopen, zoals jij doet. Nou, je doet het helemaal verkeerd. Um, maar jij bent jij en ik ben ik. Hoe kan ik nu lopen zoals jij? Zeg eens, kan jij zo lopen? Oh, maar natuurlijk. Kijk. Oh nee, wat doe ik nu? Jij kind, jij leidt mij af. Wat voor bij ben jij? Oh nee, ik ben achtergelaten. <lacht> Cassandra, de werkbij en zelfs de koningin haarzelf kon Maya nergens plaatsen ze bleef maar vol verwondering naar alles kijken en veel vragen stellen wat is dat op je hoofd grote bij uh, zo kan je niet tegen de koningin praten het spijt me heel erg majesteit <laughs> vertel eens Maya waarom kan jij niet werken waar wij dat willen uh, um, ik weet het niet Iedereen hier is altijd zo druk. Alleen maar werk, werk, werk, werk, werk. Ik voel me niet gelukkig als ik ze zie. Maar ik voelde me gelukkig toen ik van dat diamanten ding viel. En swoosh, en swoosh. Ik vloog en rond en rond ging ik. Mijn droom is om te vliegen. Naar buiten gaan en de wereld zien. Oh, god. Waar kletst zij over? Droom? Geluk? Wat voor bij ben jij? Bijen dromen niet. Oh, Hare Majesteit, vergeef me. Ze bedoelt het niet slecht. Ik heb geprobeerd haar zelf te plaatsen, maar ze blijft maar praten over naar buiten gaan. Misschien is dat wat ze echt wil. Dat is vast waar ze goed in is. We kunnen haar naar buiten sturen voor de nectar. Nou, een bij vragen wat een bij wil zijn. Hmm, dat is voor het eerst. En ook erg verwarrend. Een bij zijn plek is toegewezen zodra ze zijn uitgekomen. Als dit goed is voor de bijenkorf, dan is het zo. Ze is oud genoeg om nectar te verzamelen. Train haar goed en laat haar eruit. Ja, Ja, majesteit. En zo... Werd Maya alles geleerd over bloemen? Dan werd haar geleerd de zwermbijen te volgen. Ze was meerdere keren gewaarschuwd niet alleen te vliegen. En uiteindelijk werd ze gewaarschuwd voor de hornaas. De hornaas waren de gezworen vijanden van de bijen. Ze probeerden altijd de honing te stelen en de bijen kwaad te doen. Maar we kunnen ze steken als ze ons pijn doen, toch? Oh. De hornaars worden slimmer, Maya. Ze dragen een schild elke keer als ze ons aanvallen. Ze kunnen alleen in hun nek gestoken worden, omdat ze geen helm dragen. Maar het is bijna geen enkele bij gelukt een horna te steken tijdens het gevecht. Zorg er maar goed voor dat je niet door ze gevonden wordt, oké? Okay? Hm, ik zal ervoor zorgen. Maya zwaaide vaarwel naar Cassandra en ging weg met de zwerm. Dit was haar eerste trip buiten de bijenkorf. Het moment dat ze buiten kwam, was Maya vol bewondering. De bomen, de varens, de bloemen. Oh, het is hier buiten zo mooi. Ik kan hier de hele dag wel zoomen. Shh, we zijn aan het werk, Maya. Niet om maar gewoon rond te zoomen. Zorg er maar voor dat je altijd in de buurt van de zwerm bent. Maar Maya luisterde niet. Ze was druk van haar eerste vlucht aan het genieten. Oh, wat is dat? Het is zo glimmend. Oh, het spijt me. Ik wist niet dat er iemand was. Hoi, ik ben Maya, de bee. En wie ben jij? Oh, ik vind jou ook op een bijlijping. En je bent behoorlijk aardig, moet ik zeggen. Oh. Ben je nu aan het nadoen? Mm, dat is erg gemeen van je. Oh, jij doet me pijn. Jij bent erg onbeschaft. No, no, no. Kijk eens wat we hier hebben. Een mens vermomd als een bij. Wat? Vermomd. Ik bedoel dat je een mens bent onder de kledij van een bij. Een bij. Ik ben geen mens. En dit is ook een bij. Maar wel een hele onbeschofte. Dat is je weespiegeling, dommerik. Ze is niet onbeschoft. Je bent onbeschoft tegen jezelf. Het zit allemaal tussen je oren. Net als een mens, geloof me. Zij zelf zorgen het meest voor hun eigen problemen. nieuw. wat ben je hier aan het doen... Ik ben onbeschoft. Mijn naam is Maya Maya, Maya de, de bij. bij Weet ik, ik hoorde je toen je jezelf voorstelde Aan jezelf Oh, oké okay. Eigenlijk ben ik buiten om met mijn zwerm honing te verzamelen huh? oh, oh nee, mijn zwerm Ik ben achtergebleven, ze zijn weg Wacht eens even je bent de weg kwijtgeraakt terwijl je met je zwerm was. Wat voor een bij ben je? Huh, wat ga je nu doen? Oh, ik weet het niet. Ik zal wat nectar verzamelen en dan vind ik mijn weg terug wel, denk ik. Nou, daar is een grote bos met sappige bloemen. Je kan het proberen. Oh, het is zo aardig van je om me te helpen. Dank je wel, meneer Sprinkhaan. De naam is Hopper. Flip Hopper. Oh, natuurlijk. Flip Hopper. Bedankt. Maya verzamelde zoveel honing als ze kon en zoemde weer terug naar huis. Ze vloog door de hoge bomen en bossen. Maar toch was het nog een lange weg te gaan. Oh, ik ben zo moe. Misschien kan ik ergens een tijdje rusten. Ik kan later wel vliegen. Net op dat moment was Maya op zoek naar een bloem. Ah, oh, laat me gaan, laat me gaan. <laughs> niet zo snel, jij kleine bij. Koningin gaat blij met me zijn. Ons, ons. Koningin gaat blij zijn met ons. We vonden een schattige kleine bij. Noem haar niet, schattig idioot. Ze is onze gezworen vijand. Oh, je hebt gelijk. Die kleine lelijke bij met schattige ogen. Oh. Laten we gewoon gaan. De hornaars sloten Maya op in een kleine kamer. Maya was erg bang en probeerde te vluchten. Maar dit lukte niet. <tie> Wat moet ik nu doen? <tie> Shh, dit is een heel geheim plan, oké? Okay? Luister, we gaan die bijen morgen een lesje leren. Oeh. Zal ik mijn rode pen meenemen? Wat? Nee, niet zo'n les. We gaan morgen hun bijenkorf aanvallen. Zorg dat je klaar bent. Oh, wat gaan we doen met die ene die we hebben gevangen? We zullen morgen vroeg zien wat we met haar doen. Kom op nu, laten we gaan en de bewakers helpen. De hornaars hadden niet door dat Maya hun plan had gehoord. Nee, ze gaan mijn bijenkorf aanvallen. Nee, ik moet hoop houden. Ik moet mijn familie redden. Die nacht kon Maya niet slapen. Ze bleef maar denken aan wat ze kon doen. Oh, hoe hou ik de hornas tegen? Alleen hun nek kan gestoken worden, omdat ze geen helm dragen. Het is nog maar een enkele bij gelukt om ze te steken in een gevecht. Wacht, ik weet het! Terwijl de zon opkwam, kwamen de hornas naar Maya's kamer. Hey, bij? Hey, waar is ze? Ah, dat krijg je ervan als je me lelijk noemt. Ik moet de koningin waarschuwen. Maya vlog zo hard als ze kon en kwam aan bij de korf. Ze vertelde het hele verhaal aan de koningin. Oh, nee, snel! de bewakers, we moeten voorbereid zijn. De zwerm was nu voorbereid op de aanval. Toen de hornaars kwamen, vielen de bijen vol energie aan. Ze vlogen van bovenaf en staken de hornaars in hun nek. Maya had het de bijen goed geleerd. De hornaars waren allemaal verward en duizelig. Terugtrekken, terugtrekken! In een mum van tijd gingen ze er vandoor. Yeah. We hebben gewonnen. Hey! Waar gaan jullie heen, hoornaars? <lacht> Bijen, Bijen zijn het beste. Bijen zijn het beste. Oh, we zijn je allemaal erg dankbaar, Maya. Het was jouw dapperheid en intelligentie dat ons vandaag heeft gered. Dit is mijn thuis. Ik zal alles doen om het te beschermen. Oh, mijn kind. Ik ben zo trots op je. Vertel eens, wat wil je worden als je later groot bent? Ehm, um, mm, ik wil graag een leraar worden. Ik zal allebei je over mijn ervaringen vertellen. En ze leren dat ze hun eigen soort bij moeten zijn. Hun soort bij? Ja, iedereen blijft me maar vragen. Wat voor bij ben jij? Nou, ik ben mijn soort bij. En dat zijn we allemaal. Ik wil ook mijn soort bij zijn. Jouw soort bij is saai. Wees mijn soort bij. <laughs> nou, Maya. Je bent zeker een goede leraar. En we zijn blij dat je weer terug bent.